Michel Koenen met het NOS-journaal. De crash met de Russische Airbus in de Sinai-woestijn is voor 90% zeker veroorzaakt door een bom. Dat zegt een anoniem lid van het Egyptische onderzoeksteam. Gisteren maakte dat team al bekend dat op een van de zwarte dozen een geluid is te horen in de laatste seconde voor de crash. Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden vorige week al dat het toestel waarschijnlijk is neergestort na een bomaanslag. Waarschijnlijk is die bom door een bagagemedewerker van de luchthaven in Sharm el-Sheikh naar binnen gesmokkeld. En alleen toeristen die een vakantie hebben geboekt naar die Egyptische badplaats... mogen die reis gratis omboeken. Dat zeggen reisbureaus Toei en Nekkerman. Mensen die andere bestemmingen in Egypte willen annuleren... krijgen geen geld terug, omdat daarvoor geen negatief reisadvies geldt. Corendon schrapte gisteren alle vluchten naar Egypte. en Klanten krijgen een alternatieve bestemming aangeboden of krijgen hun geld terug. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt in verband met een dodelijk ongeluk in Schiedam vrijdagavond. Hij zou met nog wat anderen in de auto hebben gezeten die een man van 21 doodreed. Daarna ging de auto vandoor en reed iets later tegen een boom. Of de jongen achter het stuur zat is niet bekend. In Myanmar zijn de stembureaus gesloten. De opkomst bij de eerste vrije verkiezingen in 25 jaar lijkt hoog. Zo'n 80 heeft zijn stem uitgebracht, zeggen persbureaus. De verwachting is dat de partij van oppositieleider Aung San Suu Kyi de grootste wordt... voor de partij die wordt gesteund door het leger. In de buurt van het Belgische Kortrijk zijn twee doden gevallen... toen een auto inreed op een groep voetgangers. Het waren volgens Belgische media veteranen die werden begeleid door een fanfare. Zeven mensen raakten gewond. De bestuurder zou de macht over het stuur zijn verloren nadat hij onwel raakte.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 Nee, even kijken. Ramselaar werd 1-1. Uh, en Arias 2-1. Uh, Luc de Jong die scoorde 3-1. Dus uh, de stand in Eindhoven is uh, 3-1. Met nog pak en beet 15 minuten te gaan. Goed, tot aan 5 uur is dit Zandvoort op zondag Met nu de Boonta Reds Met I Don't Like Mondays. Silicon chip.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 Oh, wow.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 Heel dichtbij, s'nachts zijn we tenminste geen vreemden Straks is het voor altijd verdwenen Die intimiteit, we raken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 Hanging by a thread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 1 3, 8, 3 7, 0, 0, 0, 0, Of info babbelwagen.nl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 Ik weet niet of je het hoort, maar dit nummer is uh, geproduceerd door Chic. Je weet wel van Chic Le Freak. En het is van Carly Simon. En Carly is inmiddels alweer 70, dus is onvoorstelbaar. En uh, dit was een klein in 82. En was voor de film Sub for One. Daarvoor hoorden we Magic met Root. Het is 10 minuten voor 3, 8 november 2015. Het is de dag van de klassieker. Er staat nog steeds 0-0 in de kuip.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 Van vijf jaar geleden, Far East Movement Rocketeer. Daarvoor Disclosure met Sam Smith, met Omen. Goed, even kijken naar de Kuip. Zorgen bij Ajax om Bassoer. De Ajax niet heeft last van zijn rechterknie. Dat El Ahmadi en Boetekin hem ieder een keer onder handen hebben genomen.